Moker. Weet jij wat hij wil? Geen flauw idee. Maar ik neem aan dat hij ons dat zo gaat vertellen. Maar waar gaat het over? Hij vreet je heus niet op, hoor. Zolang je das maar recht zit. <laughs> de zaken lopen gesmeerd voor de moker. Er is een Amerikaan die zaken met hem wil doen... en is een piepshow komt dat geld met pakken tegelijk binnen. En dat die Chinezen elkaar afknallen. Ach ja, dat moeten die Chinezen weten. Ik kan haar niet schelen. En om eerlijk te zijn, mij ook niet. Heren, jullie hebben vast gehoord dat er alweer een Chinees is neergeschoten. Ik wil dat jullie een man arresteren van wie ik goede redenen heb om te vermoeden dat hij de dader is. Ja, wie is dat? Een lam Kang, alias Jimmy. Twee weken geleden aangekomen uit Singapore. Vermoedelijk een lid van de Boon-triade. Ah, en waarom denkt u dat hij bij de zaak betrokken is? Omdat ik deze foto gekregen heb van het slachtoffer. Een paar dagen voordat hij werd neergeschoten. Mag ik dit vreemd vinden? Nee. Dat mag je niet. Heeft u ook een adres? Er schijnt vanmiddag om vier uur een bijeenkomst te zijn in restaurant Sin Hoi. Die Jimmy wordt ingerekend en meegenomen naar het bureau. De rest controleren jullie op papieren. Wat illegaal is, gaat de grens over. Enkeltje China. Mag ik dit vreemd vinden? Hoe haal je het in je hoofd, Evert? Je hebt zeker niet zoveel zin in promotie, hè? Het is toch vreemd? Hij had die foto al voordat die Thai Lo werd vermoord... Had hij die moord dan niet kunnen voorkomen? Hij zal zoveel zijn redenen hebben gehad. Maar dan mag ik het toch nog wel vreemd vinden? Je gaat de commissaris toch niet vragen waar hij zijn tips vandaan haalt? Jezus, nog een toe. Ik mag toch wel aan mijn baas een vraag stellen? Dit is China niet, hé? Hey. En dat huisje in de Adnes, hoe doen jullie daar nog vaker? Een zulke schattige kind. Ja, daar heb ik. Kijk, Ook geïnteresseerd in de machinebouw, net als uh, Herman? Herman? Ja, ons ja. oude heer. Ja, zo oud is hij nog niet. Nee, geen uh, machinebouw. Oh, die wijn is lekker. Oh, gerokte zalm. Ik krijg zin in een flink stuk leverworst. Hoe lang blijven we hier nog, Zus? We zijn er net. Zo ergens er ook weer niet. Het is een stelletje Kapsonisleiers. Rick nog wat. Dag Suzanne, wat heb ik jou lang niet nee. meer gezien. Hoe is het toch met je? Oh ja, heel goed. Mag ik even voorstellen, dit is Freddy, een uh, vriend? Josephine. Aangenaam. Dit is mijn tante. Daar heb ik vroeger vaak bij gelogeerd bij uh, tante Josephine en oom dus Johan. was verliefd op de buurjongen. Nee, hij was verliefd op mij. Studeer jij ook, net als Suzanne? Ja, sociologie. Interessant. En wat word je dan later? Socioloog? Dat denk ik, Ja. En je vader? Zo, meneer is weer boven water. Ja, wieso? Maar Was jij gisteren om een uur of twee? Nou, ik, ik moest naar de bank om te, te wisselen. Al, al die, die, die, die losse gulders. Oh, ja, ja. Ja, nee, natuurlijk, ik snap hem. En daar was je de hele dag mee bezig? ja. Johnny die is hier geweest en die zei dat er niemand was midden op de dag. Zeg, wat vreet je eigenlijk uit die hele tijd? Schoongemaakt is er ook al niet. Eh, jij was er zelf toch ook niet? Hé, hey, ik, ik kom en ik ga wanneer ik dat wil. En jij wordt betaald en goed betaald om hier te zijn. Nou, goed. Ja, heel goed. En nog zwart ook. En Volgens mij loop jij bij de sociale dienst voor een hele leuke WW-uitkering. Maar daar heb je misschien wel weer recht op. Hè? Want wat werken, dat doe je ook niet. Ik werk wel. Ik, ik ben hier nou, nou toch? Dus heb je nog een grote bek ook? Ik mag toch ook wel wat zeggen? Nee, dat mag jij niet, nee. Je moet je bek houden en je moet werken. Godverdomme. Daar betaal ik je voor. En als jij dat niet wil, dan dan met hier, godverdomme, maar op. En anders schop ik je eruit. Ja, hier, regelrecht die gracht in. Stomme klootzak. Godverdomme. Godverdomme. Gaat het, meneer Pruis? Gaat het? Ja. nee, gaat wel. Kijk eens, heb ik een meijer. Nou, en daar werken, hup. Hallo, Joom van Brugge. Freddy Pruis, Je studeert toch sociologie? Hé? Nou ja, dat vertelde mijn vrouw net. Fientje. wil altijd weten wat mensen doen. Dat is ook belangrijk, ja. natuurlijk. Ah. Je moet weten wat voor vlees je in de kuip hebt. <laughs> ja. En later? Mm -hmm. bij je vader in de zaak? Of? <laughs> bij mijn vader in de zaak? Ik Had begrepen dat je vader ook in zaken was, van Suus. Nee. Welke eigenlijk? Wat is zijn line of business? The line of business? Ja, ja. welke sector? Seks. Mijn vader heeft een blote tieten-tent. Oh. Een paar pandjes waar hoeren in zitten. En sinds kort een piep-show. Hij is de koning van de seks. Hé, hé, hé. Pardon. Mag ik er even langs? We kunnen niet zo ja. gaan. Dank u. Ja. Pardon. Even passeren. Uh, graag. Hé, oh. hey, liefje. Wacht nou. Hé. Hey. Hé, hey, waarom word je nou zo boos? Hallo. Hé. Hey. <coughs> Nou, de pikal loopt goed, Ted. Ik moet John af en toe wel een beetje controleren, maar hij komt genoeg binnen. En niks, geen problemen meer met die dames. Uh, nou ja, uh, laat ik het afkloppen. Uh, af en toe wel eens een lastige klant. Maar, uh, nee, de piepshow dat is een heel ander verhaal. Ik had je toch verteld over die jongen? Robbie? Ja. Als ik wat zeg, dan is hij meteen op zijn pik getrapt. Ik kan er niet meer luisteren, joh, Joos, te weinig respect. Ach, misschien zit ik wel te veel op zijn nek. Wat denk je? Ja, ik weet niet. Hm? Nee, toch is het geen kattenpis, zo'n piepshow. Kijk, als je er aan begint, dan denk je altijd heel simpel, een paar meisjes. Uh... Hockey's. van die guldenautomaten, klaar is Kees. Nou ja, klaar, kom Kees. <laughs> ah, het is toch wel gedoe, dat kan ik je wel vertellen. Soms denk ik gewoon, ik haal ermee mee op, weet je dat? Stoppen. Ja, gewoon, alles verkopen, die heel hap. Piecal, de, de piepshow, café, die pandjes op de Achterbrugwal. Dan is er weer dit, dan is er weer dat ja gewoon de hele zooi verkopen geld op de bank misschien naar huis hier ergens op het platteland, een beetje rentenieren ik ben toch ook geen dertig meer ik zit nog thuis met gereed kopje koffie drinken krantje lezen een beetje tv kijken s'avonds een borgeltje en dan en dan oké okay. ja. iedereen staan blijven Dat is. Dat is. hey is. hey jij daar Blijf staan. Goed, Laat de papieren maar eens zien. Portemonnee gerold, alles kwijt. En hij? Ja, goed, jouw Jezus, zijn er wel veel. Vind je het nog steeds zo vreemd? Altijd aanmerkingen op de leiding? Effectief is het wel, dat moet je toch toegeven? Hmm. En zij? Nina, heeft ze wel een paspoort. Nina, goed ja. Zo, Lizzy. Gaat het een beetje? Het is hier nou tenminste een stuk warmer met dat kacheltje. Alles verder oké, okay, schoonheid. Geen wensen, Je zegt het maar. Hè? Ik sta altijd voor je klaar. Ja, dat zal wel. Net als voor die vriendin van je. Nee, hey, dat is mijn vriendin niet. Dat is de moeder van mijn kind, maar jij jij daar niet tegen. Ja, ja. Hé, hey, Aad. Ik was toevallig in de buurt. Ah. Zullen we even gaan zitten? Wil je iets drinken, whisky, iets anders? Nee, ik ben zo weer weg. Dan kan je verder smoezen met je mokkeltje. <laughs> die Lizzie die heeft niet bepaald achteraan gestaan toen de titel werd uitgedeeld. Ik ja. wou eindelijk wel eens even weten wanneer je afkomt met dat geld. Ondertussen is het meer dan 13 mil. Nog een paar dagen. Ik, ik ben bezig om het bij elkaar te krijgen. Ik zweer het. Ik zie jou vannacht. Als de tent hier dicht gaat, kom je bij mij langs. Hé hey, maar, aardig. Ik... Hé, hey, jij mankeert toch niks aan je oren? Spreek ik Chinees? Is er nog altijd niet? Ach, zo'n jongen die loopt heus niet eens even sloten tegelijk. Wat ik vroeger allemaal maar niet uitvrat. Die ouwe van me die kreeg de grijze haren van. Daarom is hij zeker ook zo vroeg de pijp uitgegaan. Hij had een zwak hart. Ach, nee, Greet, niet weer. Ik ga er niet weer over de dokter beginnen. Ik heb er gewoon geen zin in. Punt uit. Er is niks met me aan de hand. Bevalt me gewoon niet. Ja, John bedoel ik. Er gebeuren zoveel rare dingen de laatste tijd. Ze hebben de ene Chinees nog niet vermoord... of de volgende ligt alweer in de gracht. Ach, jammer, dat gaat ons toch allemaal niks aan... als die gasten het nou lekker vinden om op elkaar te schieten. Je zal maar net op de verkeerde plek zitten als het begint te regenen. Iedereen loopt tegenwoordig met zo'n blaffen rond. En niet alleen die Chinezen, hè. Ik hoorde dat Frits ook... Wat, Frits? Frits, ja, Frits. Had er ook een gekocht... Je kan niet weten, zei hij. Zo, weer de eindelijk, Jon. Moest je soms de wc's nog schoonmaken van je papi? Of dat meisje bij de garderobe naar huis brengen? Uh, wat wil je, Aard? Ik heb de poen niet. Over een paar dagen, dat heb ik toch al gezegd? Ik heb een voorstel. Een voorstel? Als wij nou eens samen... Lekker met z'n tweetjes. Hey, hey, hey, niks met z'n tweeën. Hey, niet zo opgefokt, man. Het is maar een geintje. Ook Rotterdammers maken wel eens geintjes. Hmm. Nee, ik heb wat anders. Een transportje. Van hier naar Marokko en weer terug. Marokko? Ja, met een paar kilo's hars. Goed verstopt. Ik heb nog een chauffeurtje nodig. En volgens mij ben jij daar de man voor. Ik? Ja. Jij maakt voor mij dat ritje en dan ben je in één keer je schuld kwijt. Wat zeg ik? Je krijgt er nog vijf mil bovenop. Nou, mats ik je dan of niet? Nou, nee, dat is niets voor mij. En wat zou je vader ervan vinden als ik hem vertelde over die dertien mil die ik nog van jou krijg? Nou, zou hij er blij mee wezen? Zijn lieve zoontje diep in de schulden? Het is een clear het weg. Want zie het als een vakantie. Ja, ik moet erover nadenken. Nadenken? Ik geef je een pracht van een kans. En wat zeg jij? Je moet erover nadenken. Zo wordt het natuurlijk nooit wat met jou, Johnny Boy. Soms begin ik te twijfelen of jij wel uit het goede hout gesneden bent. Of je wel een zoon van je vader bent. Nadenken. Marokko. Is mijn vader dat hoort...